UR Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Treinreizigers krijgen de komende twee weken waarschijnlijk weer te maken met vertragingen en uitval. Medewerkers van ProRail stoppen op sommige plekken even met werken, waardoor de treinen niet kunnen rijden. Vakbond FNV wil dat de medewerkers meer salaris krijgen, maar komt er niet uit met ProRail. Volgende week woensdag ligt tijdens de ochtendspits het treinverkeer plat tussen Amsterdam en Alkmaar. En een paar dagen later tussen Utrecht en Amersfoort. Later gebeurt het ook bij Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. In Thailand is een Nederlander opgepakt voor drugssmokkel. Hij zou samen met een Brit ecstasy en cannabis het land in hebben gesmokkeld. Thailand heeft hele strenge straffen voor drugscriminaliteit. Ze kunnen jaren celstraf krijgen. Wopke Hoekstra kan door als Eurocommissaris voor Klimaat en Schone Groei. Het Europese parlement heeft daar vanmiddag voor gestemd. Eerst moest Hoekstra urenlang vragen beantwoorden over fossiele subsidies en verduurzaming. Volgens mij was het een intensieve en, en, en goede hoorzitting. Heb ik de gelegenheid gehad om op het gebied van klimaat, maar ook op het gebied van concurrentievermogen... Een heleboel dingen onder woorden te brengen. Uh, ja, nu is het afwachten. Maar dat kwam dus goed. Ongeveer een jaar geleden werd Hoekstra al tijdelijk Eurocommissaris voor Klimaat als opvolger van Frans Timmermans. En in Zeewolde in Flevoland is een bijzondere oplossing bedacht voor bussen die telkens uitvallen. Bij de bushalte die door veel scholieren wordt gebruikt staat nu een bordje met liftershalte. De bedoeling is dat auto's worden aangemoedigd om te stoppen en iemand mee te nemen. Deze moeder vertrouwt dat niet helemaal. Ik zie wel dat de bussen s morgens erg vol zitten en dat het wel een echte gestamp is. En sommige kinderen blijven ook staan, want ja, dat past er gewoon niet in. Uh, dus het is wel handig, maar of ik mijn eigen kind erin mee zou nemen, het is toch een kwestie van vertrouwen. En uh, ja, je weet nooit uh, wat voor bestuurder erachter uh, in de auto zit. Op het bord staat wel een QR-code met tips voor lifters, zoals deel je locatie als je met iemand mee rijdt. Maar dat vinden veel inwoners niet genoeg. Die zeggen dat er gewoon meer bussen moeten rijden. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot een paar graden boven nul. En in het zuiden kan het mistig zijn. Morgen wat meer zon, vooral in het oosten en zuiden. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 120 kilometer file in de regio. De volgende files leveren nu de meeste vertraging op. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoopend Vels een kwartier vertraging. A9 alkmaar diemen bij de afrit AMC een kwartier. Ook een kwartier op onthoud op de A27 van Utrecht naar Almere bij Eemnes. Op de N242 Alkmaar-Middenmeer bij Alkmaar 10 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook een kwartier extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful. That day. Our love is getting too cynical. Fashion's just physical these days ja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 So clear And you just ran out of everything And everything you said But did you know I was blind for you? And did you know by the fantasies I had? And where the answers won't come around I blame myself for being me again Photographs, I guess I never learned.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 Lift op zijn Antwoord in de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 2026 heeft de helft van de mensen in de asielopvang een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit prognoses van het ministerie van Asiel en Migratie. Nu is iets meer dan een kwart van hen statushouder. In de VS praat het ministerie van Justitie en speciaal aanklager Jack Smith over het stoppen met de vervolging van Donald Trump. Als Trump in januari opnieuw president wordt, is hij onschendbaar. In het centrum van Amsterdam is het even onrustig geweest door de wedstrijd van Ajax tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. De clubs treffen elkaar vanavond in de Europa League. Twee mensen zijn aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht is lokaal kans op mist. Morgen opnieuw grijs, maar smiddags mogelijk wat zon in het zuiden en oosten van het land. Het wordt dan een graad of acht. You were different, but you're like, the rest is true. Why did you lie to me? Can't be trusted, good for nothing, type of brother. Everything you claimed to be was a lie, lie. why'd you lie to me? You've been creeping, sneaking, sleeping with another. Mr. B, it's time to leave, so bye.